Wat was je aan het doen? Ik was een appel aan het eten. Heb jij al gegeten? In de stationsrestatie in Amersfoort. Ik heb een medewerker bezocht die verhalen verzamelt. Wil jij een pijp stoppen? Wil je een kop koffie?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 Van de federatie van volksdansgroepen. De federatie van volksdansgroepen. <laughs> Daarom heeft hij er niets van gezegd natuurlijk. Ik zie het ook niet voor me. Ik zeg, nu ik je toch aan de telefoon heb, jullie zouden altijd nog eens bij mij komen, weet je nog? Ja. Kunnen we dan nou niet eens een afspraak maken? Of heb je toch het toch een beetje te druk? <laughs> Dat zegt Anton altijd als je geen zin heeft. Nee, ik heb het niet te druk. Want anders komt er nooit iets van. Nee.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 verder? Zo is het wel genoeg. Ja, vind je niet? Mm -hmm. Ik heb wel eens gehoord dat bevriezen de mooiste dood is. Hebben jullie dat ook wel eens gehoord? Ik dacht verdrinken. O? Oh. Verdrinken, dat is water ademhalen, ogen, oren,